Waarom hebben mensen honger? Van mij hoeft het niet Dat er mensen honger hebben Van mij hoeft het niet Al zijn de veeboos afgebrand Dat is nog geen reden voor een land Dat er mensen honger hebben Waarom zijn er mensen eenzaam? Van mij hoeft het niet dat er mensen eenzaam zijn. Van mij hoeft het niet. Het is alleen een rot gevoel en het dient geen enkel hoger doel. Dat er mensen eenzaam zijn. Waarom krijgen mensen kanker? Van mij hoeft het niet Dat er mensen kanker krijgen, van mij hoeft het niet Volgens mij heeft het geen nut en is het heel erg, heel erg Dat er mensen kanker krijgen Waarom plegen mensen zelfmoord? Van mij hoeft het niet Dat er mensen zelfmoord plegen? Van mij hoeft het niet Zeg me dat ik me vergis en dat het ergens goed voor is Dat er mensen zelfmoord plegen Waarom moeten mensen lijden, van mij hoeft het niet Dat er mensen moeten lijden, van mij hoeft het niet Ik begrijp niet, lieve God, waarom het zo nodig moet Al dat afzien, al die pijn, behalve, ja natuurlijk Behalve, maar dat spreekt vanzelf, behalve als het rust en centen zijn